Gestart. Kees Groot met het NOS journaal. De VN-veiligheidsraad heeft een resolutie aangenomen waarin steun wordt gegeven aan het staakt het vuren in Syrië dat door Rusland en Turkije tot stand is gebracht. Het bestand ging donderdag in. De resolutie werd met algemene stemmen aangenomen. Daar staat ook in dat er een politieke oplossing moet komen voor het al zes jaar durende conflict in Syrië.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 Kom eens langs, de entree is gratis. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw, Sneeuw. Warmte. warmte, Kerst. ZFM. Dit is. Dit is. Die. John Oates met Eater uit 1983. En dat leuke is, dit nummer is afkomstig van een maxi-single die voor mij gedigitaliseerd is. Helemaal kraakloos. Helemaal kraakloos. Daar houden we van. De enige kraak die je hoort, er in. Ja. Ah, ja. In ja, is er Ja. In mijn koptelefoon zit ook een kraak. Uh... Ja, daar heb ik ook los van. Ja. Dan noem ik naar de wc. Ik, ik hoor een beetje water in mijn oren. Ja. ja. Een beetje achtergrond, muziek, een beetje <laughs> sfeer. Maar we hadden dit over het curlen. Dat is. Ik uh, zit een van. beetje, beetje ja, onderbroken door het nieuws. Ja. Ja, dus ik stel voor dat je het even opnieuw doet. Hervat of opnieuw doet? Nou, doe maar opnieuw, want anders zijn de mensen de draad kwijt. Dat, dat zijn ze volgens mij toch ook. al. Het is alweer uh, tien over acht. Ja, Oud en nieuw uh, of Ik aan. denk dat er al uh, menig flesjes op zijn gegaan. Uh. Oh, dat dat ja. duurt niet lang meer hier, dus <laughs> dat is en, en, en voor de mensen die uh, naar de camera kijken, ja. dat, dat kan op ja. ziejevmzand.nl. Ja, In deze plekken. Plekken zit alleen water, hè? Ja, dat weten ze. We, we dat zit wel aan... snap je? Alleen water. Ja. we zitten aan het water. Gewoon uh, suikerwater. Suikerwater. Spaakwater toch? <laughs> Moet een beetje je keel blijven smeren. Maar goed. Nou, over de Keuling sprak. In ieder geval waren we twee weken geleden, dat was uh, op een dinsdag, hadden we toen de eerste ronde. Uh, ook zes teams. In uh, twee poelen verdeeld: poel A, Pool B. Dat begon om half negen natuurlijk op de ijsbaan. En daar is uit doorgegaan Café 4, de stekkies. Ik heb nog nooit van de stekkies gehoord, eerlijk gezegd. Keet het stekkie niet? Ik ken het stekkie van Zandvoort, ken ik niet. Nou, vroeger had je een, een wijkcentrum. En dat zat in Zandvoort Noord. En dat zat dan, ja... Dat is allemaal volgebouwd daar, <lacht> moet je dat nou vertellen. Maar dat zat ergens uh, halverwege in Noord. En dat heette het, het stekkie. Okay, nou dat dat een is een dat soort werkcentrum, een soort activiteitencentrum Zandvoort. En later is dat pluspunt geworden. En dat is dan weer veranderd of zo. Okay, nou, ja. Maar dat was het stekje. Dus ik denk dat er mensen bij zitten die daarbij betrokken waren. Nou oké, weten we dat ook weer. Klein detail. Ja, dan hebben we uh, het uh, eerste team van Head Science. Dus dat betekent dat er twee teams waren ervan. Nee, neem ik eraan op. Uh, Akersloot en uh, Candy Kane Die zijn uh, doorgegaan uh, naar de finale. Kijk. En de finale is wanneer? Aanstaande dinsdag is die op, het, op de ijsbaan. 3 januari. Om acht uur zal het beginnen. En ze ja. gaan natuurlijk opnemen tegen de kampioen, uh, de Chin Chin. Maar die heeft vorig jaar gewonnen met curling. oké. Okay. En nou uh, ja, die uh, proberen hun titel te verdedigen, mag ja. ik het zo zeggen? Hey. Die zijn ook uh, doorgegaan uh, naar de finale overigens, de Chin. Ah, oké. Okay. Dus ze moeten het opnemen tegen de café Buitenspel. de Girl Girls, Café XL, Pancho. Uh, team van de IJsbaan, Café 4, De Stekjes, Head Science, Aangesloten en Candy Cane. Maar waarom doet CFM niet mee dan? Dat, dat kon niet of zo? We waren te laat met de inschrijvingen. En dat ligt bij mij helaas. Jonas. Ik, ik, Jonas ik, ik ben er het hele jaar mee bezig. Ik heb me er zo op verheugd. En op een gegeven moment kreeg ik een berichtje via Facebook. De inschrijvingen zitten vol. En toen dacht ik bij mezelf van... Waar is al begonnen dan? Nou, zo ging het. Het is zo achterlijk snel gegaan dit jaar. Het zat zo snel vol. Ja, maar ik denk ook dat er niet te veel teams moeten zijn. Anders duurt het gewoon te lang. Nee, maar 12 teams. Ja. zijn er sowieso voor mij al meer dan vorig jaar, maar dat weet ik niet zeker. Nou ja, doe het niet mee. Volgend jaar dan komen we terug maar 10 kear. En, en dan winnen, hè? En dan winnen doe dan je dat dan ook winnen. mee, Fred? Ja, tuurlijk. Dan wel lekker herkeuren met die fluitketels. Ja, en, ik hoop dit jaar ligt het ijs ook heel mooi bij. Het is mooi glad. Uh, geen waterballet. En vorig jaar weet ik nog wel. Ja. Oh. Er stond een wind, dus het was min 30. En uh, ik stond daar met Maurice Zo. en Maurice, uh, Gevoelstemperatuur, min 30. <laughs> Ja, nou, het ijs was ook minder dat hoor. Maar nee, ik stond er bij Marie Sander. Um, ik was er zelf. jij ja, was er ook bij? Ik was er... Uh, Je was erbij? Ja, nou... Half. Half. Half bij. En we hadden nog iemand. Maar dan moet ik even goed denken wie dat was. Um, Quinten hadden we erbij. En uh, ja, die eerste ronde ging goed. De tweede ronde mochten we meedoen nog. Dat ging wat minder goed. We waren zo doorweekend. Nou, er zat ook nog een goed uh, glaasje water in bij ons. Ja, ik wou net zeggen dat, dat dat had te maken volgens mij met de kloofwijn. Ja, we hebben van die technische krat hier. Die zijn vrij groot. En die zitten nog wel eens vol met een uh, enige versnapering. Zeker bij dat soort avonden. Ja, dat moet wel helemaal. Wij we, ja, we in de VM jasjes met de koptelefoons ja. op. Nou, volgens mij zijn er acht koptelefoons dacht, gesneuveld die avond. Ik dacht uh, dat het drijversap was, maar nee. Ja, we hadden dat, het verkeerd uh, kratje gepakt. <laughs> ik denk dat dat het was. Maar ja, dat was uh, stug doordrinken, stug doordrinken. Ja, dat ook nog. Je moet toch uh, wat blijven drinken. En, maar je begint er ook altijd met een jekemeister, hè, als je eraan komt. Ja, de jekemeister heb ik ook weer. Uh, dat is een in traditie. In, in Duitsland heb ik daar wat ervaringen mee met jekemeister. Want dan heb je namelijk de jeker P. Uh, hey. Nou, wat was het nou? De Jägerboel Boel of zo? Bom, Ja, dat was. Uh, ah, die ken ik ook. Jeker Het <laughs> is dodelijk. Dodelijk is dat. <laughs> Ja, dat is uh, niet goed voor je leven. Nee. Nou, het is ook niet uh, goed voor uh, je verstand. dat je uh, oh, Oké, okay, dus na twee weken <laughs> is het dan niet meer. Nee, maar de uh, die curling was hartstikke gezellig. Alleen ja, helaas waren we aan het eind van de avond door uh, de drivenshop uh, volledig. Uh, door, doorweekt. Doorweekt. We maken, we maken het dat nee, ervan. we waren ook echt doorweekt. Dat was uh, geen grapje. Ja, en we hadden het natuurlijk uh, steenkoud. Met zool. Ja, nou, dat wil ik wel geloven. Ja, en je achteraf. Staat ook met je uh, met je schoenen op het ijs. Ja, uh... we wel berg schoenen aan, maar achteraf uh, waren we niet door. Dus dat was weer helemaal minpuntje. Jaar nou, volgend jaar heen. beter. Volgend nou, jaar doen we het opnieuw. gaan we het opnieuw doen. En dan gaan we nou natuurlijk door naar de finale. We halen de finale ja. zelf. Nou, dat had ik net even gekeken. En dan ontbreekt er een paar dingen hier. Hè. Want we zitten in de studio. We zijn nu met z'n drieën. Straks misschien wat meer mensen. Hopelijk. Um, we hebben geen oliebollen en appelvlappen. Oh ja, dat is, uh, dat is er nog steeds niet. En iedereen die nu luistert, die denkt... Ah, iemand anders brengt het wel. Nou, meestal is dat niet zo. Dus als jullie denkt, Nou, ik heb er zoveel gebakken. Ik kom even langs bij CFM. En we gaan het even aan de jongens geven die hier... Op een vrije avond hier lekker radio aan het maken zijn... brengen we wat oliebollen en appelflappen. Ja, dat zou lekker zijn. Dat is welkom. Ja. Nou, dan ga ik ondertussen nog even een uh, nummertje draaien. Zouden we weer doorgaan met uh, jaren tachtig muziek, disco of een uh, beetje modern? Ja, nou ja een beetje Snap of zo. I Got The Power of niet? Ja, moet ik even opzoeken. Oh, okay. <laughs> moet ik even opzoeken? Die staat de, de pack, we niet. De 2-pack, uh, Change. It. Ja, 2-pack en ook. Maar dan heb je Change van uh, uh, 2014, mag dat ook? Ja, tuurlijk. Okay. Waar, waar staat die dan? Uh, Onder die muis. Deze? Ja. Dat is wel een remix. Dus, ja, dat zeg dat, ik, dat, ook, dat, ik dat, ook. Ja, wel maar, maar, maar is gek op niet remixen. Ja, daar ja, ja, we gaan we kijken of hij nog op de PC staat? Ja. Staten. House versie van Bon Jovi. Het ik vond staat. hem eigenlijk wel lekker. Maar ja, house is ook een beetje mijn categorieën. Ja. Maar niet alleen hier, maar ik ben ook wel uh, kleine feestjes dan uh, gedraaid. En dan is het alleen maar house wat eruit komt. EDM ja. house en de automobil. En dan dus is dan Bon Jovi erdoorheen. Klinkt goed. Dat klinkt echt lekker. Mm, je had net ook al deze. Ja, dat is dat, dat, dat, dat plasmuziekje. Ja. <laughs> plasmuziekje. Hoe kom je erbij? Ja, ik vind het wel een goede eigenlijk. Ja. Nou, we hebben nog wat hoogtepunten eigenlijk van uh, dit jaar YFM. Die hebben we volgens mij wel gehad, hè? Nou, ik kan je vertellen dat we druk bezig zijn om voor volgend jaar aanwezig te zijn met een Max Verstappendagen. Dat weet ik. En ik ben er eerst anders mee bezig, wat niemand weet. Dat ga ik proberen hard te maken. Ik kan het niet beloven. En dat is uh, een uh, soort glazen huis. Oh. En dan hoeft het niet per se echt een glazen huis te zijn, weet je wel. Maar iets in die trans. Dat is nooit, uh, doe je een... Uh, Eén container, een open container die je erin zet. En dan uh, bouw je hem dicht met uh, plastic platen, weet je wel. Daarvoor. Ja. Maar dat probeer ik nu uh, te regelen. En dan hoeft het ook niet per se, die jongens zitten er vijf dagen in, als het goed is. Nee. Zes dagen zitten hun erin. Het uh -huh. hoeft niet per se zes dagen te zijn. Het dus kan er ook drie zijn. Maar ik probeer dat wel een keer. Uh, dat, is wel, uh, dat is wel heel erg leuk. Ja, maar dan is het ook gewoon zo dat wij het huis ook niet aan mogen. Hè? We zitten er ook gewoon. Je moet toch plassen? Ja, en, dat doen we. Dat regelen we allemaal binnen natuurlijk. Je moet poepen. Het stinkt het als de helmand daar in zijn container. Ja, nee, maar misschien kunnen we wel zo'n bouwcontainer. Ik weet niet hoe dat gaat, dat moeten we nog even uitzoeken. Maar het is dan wel bedoeld dat we daar net zoals hun gewoon blijven zitten. Nou, ik zou zeggen, ze zoekt dat goed uit. <laughs> ja. Misschien dat ik dan wel mee wil doen. Ja, als het, nou, kijk, als je nou Maar vast... ik ga echt niet in jouw lucht zitten. Nee, dat snap ik. Ga je wel die lekkere sapjes drinken? We gaan, nou, niet te veel dan, hè? Ja, nou, eentje per dag. Eentje per dag? Nee, gewoon ontbijt. Kijk, dan doen we het zo. Dan hebben we gewoon een ontbijtje, gewoon normaal hè. Gewoon brood. Smiddags middags kan je een broodje eten, en dan, s avonds, dan heb je geen avondmaaltijd. Nee, dan krijg je zo'n lekker sapje. Een mm. voedingsstoffengevalletje. Uh, oh, dat lijkt me wel. Lekker uh, spinazie met de bloemkool door de blender heen. <laughs> zo, ja, zo, dat krijgen ze toch allemaal, spinazie. En dan zitten we weer een fruitje in, en een groentietje, en dan weer dat, en dan dat. Maar dat lijkt me ook echt wel een beetje leuk om hier te doen. Ik denk wel dat het een uh, succes gaat worden. Nou, ik was er vorig ook mee bezig, maar... Uh, ja, ik heb dan zelf ook een evenementenbureau, dus ik merk ook wel... Zoiets kan je niet binnen drie maanden regelen. En zeker niet binnen een stichting. Er gaan zoveel dingen overheen. Je moet sponsors vinden ervoor. Dus je bent er zeker nog wel even mee bezig. Nou, misschien als je dan uh, naar het circuit gaat. Nou, we gaan wel. bij de Max stappendagen daar aanwezig zijn. Dan heb je daar zo'n groot bedrijf, wat een Intertent heet. Die kunnen we wel uh, misschien uh, een beetje binnentrekken. Ja. Voor ons karretje spannen. En uh, dat ook natuurlijk... kijken. Want uh, als ik je dingen gehuur, is dat natuurlijk van Bols. Ja, een beetje met boels overleggen hoe, dat, uh, hoe hun ja. erover staan. Misschien vinden ze het een hartstikke leuk idee. Ja. En uh, kunnen we het bij hun ook wat regelen. Ja. Tweede nieuwtje. Is dat op de Italia Zandvoort Dat we daar ook bij aanwezig willen zijn. Het wordt nu bekijken of dat allemaal kan. Maar dat wist ik nog niet. Dat is echt nieuw voor mij. En ja. dat lijkt me wel leuk. Derde nieuwtje. Derde ja. Daar dat weer is uit. als de organisatie dat goed vindt. Zijn we ook aanwezig bij de DTM. Kijk. Maar dat wordt een probleem misschien, omdat de DTM die huurt het hele circuit. En dan heeft de circuitdirectie daar niks meer over te zeggen. Dus die kunnen alleen maar een verzoek neerleggen van. De lokale radio, radio. wil dat. Ja, want het is natuurlijk, uh, ja, alles is Duits eigenlijk, maar ook echt alles. Ja, maar we hebben natuurlijk wel ruimte nodig. Ja, dan moeten we een uh, plekje hebben. Dan moeten we zo'n uh, uh, ja, een, een, een VIP-ruimte. Van een bedrijf. Die dat dan kunnen we gewoon een uh, VIP-box uh, van daarvan hebben. Ja, in kunnen kun je zitten met een live installatie. Dan wordt het allemaal gek van ons. Nou ja, en met een wandelcentetje dan lopen, dat is ook niet echt wat. Je kan beter gewoon een live stand bouwen. Ja. Ja. Absoluut. Nou, we hebben dus de toezegging vanochtend gekregen van, uh, van Erik Weijers van het circuit. Dat als wij naar de Max Verstappen dagen komen, ja. dan regelt hij een interview met Max Verstappen en met Bernard van Oranje. Kijk, dat vind ik een mooi deal. Kijk. Maar dan moeten we wel daar aanwezig zijn. Want ze komen niet naar de studio, dat doen ze niet. Nee, maar wij hadden vorige. We waren er afgelopen jaar aanwezig, dat zeker. Maar dan uh, met inbellen één keer in de. Kijk, want ik had dat met meneer Mulder hadden we dat georganiseerd. En dan hadden we. Was het om de 15 of 10 minuten inbellen? En dan hadden we in, de, in het dorp hadden we twee reporters lopen. En ja. natuurlijk op het squeeuw Willem van Denzen. Die, uh, die heeft Max Verstappen wel gesproken. En natuurlijk ZFM-TV. Hebben ja, we Marks ja. Verstappen ook op uh, de camera gekregen met een interview erbij bij die persconferentie in Ten Houten. Ja. Nou, en dan zou het natuurlijk mooi zijn... en dat probeer ik dan te regelen... dat Jan Lammers... samen met Rob Petersen... gastpresentatoren worden... en dat hij Max Verstappen gaan interviewen. Dat zou helemaal mooi zijn. Dat zou een, uh, ook een eer zijn. Dat lijkt me gewoon leuk om te regelen. Ja, toch? Absoluut. Dus ik heb meteen... Uh, vanochtend uh, was het uh, toegezegd... op de radio uh, door Erik Weijers. En ik had zoiets van... meteen verzoek indienen bij het uh, bestuur... Al meteen antwoord. Ook gelijk een, een positief antwoord? Positief antwoord. Oh, en dat gaat dan over de Max Verstappen of over de Italia? Dat gaat uh, over uh, Max Verstappen in Alitalia. En dat oké. wordt dan niet twee uur Goedemorgen Zandvoort, maar vier uur. En dan gaan we die interviews uh, uitsmeren over die vier uur. Ja, en dan uh, gewoon de rest van de dag ook live vanaf het circuit? Of... Ja, dat is dan een keuze. Denk, dat, we... is bedoel... dat... dat zou mooi zijn als dat, mega, als dat uh, gedaan kan worden. Maar anders uh, wil je het op de Goedemorgen Zandvoort sowieso houden. Ja, maar ik denk dat uh, Albert Jan Vos en, uh, en Rob Harms dat ook wel leuk zouden vinden om daar op locatie te gaan. Alhoewel, Rob Harms is toch wel meer een beetje een studioman, want dan weet hij precies waar alles zit. En dan kan hij precies alle nee, kan maar op... we nemen gewoon een compleet studio mee daar. <lacht> nee. Ja, maar het is toch anders, hè? Nou, maar ik heb dan afgelopen, vorige week uh, woensdag heb ik dan live verzinnen gedaan. Ik ga eerlijk zeggen, heel de buitentechniek is lastig. Hier in de studio gaat het uh, makkelijker dan buiten voor mij. En, maar het is gewoon, zoals iedereen zegt, het is gewoon wennen. Je moet het onder controle krijgen. Ja, dat klopt. En het is, uh, het is soms een beetje lastig op locatie. Vanochtend hadden we natuurlijk ook weer dat uh, de zender was gebruikt op de ijsbaan. Moest weer bijgedraaid worden. Nou, dus dan ga je alles opstellen en dan ga je alles uh, instellen. Ja, en dan werkt het niet. Ja, en dan heb je nog tien minuten, hè. <lacht> tien minuten voor tien. Ja, dan moet je een beslissing nemen van ga je naar de studio met iedereen. En dat is heel lastig. Zeker als iedereen daar al is. En dan blijkt dus toch dat er één knopje die weer verkeerd stond op de zender. <lacht> en dan kanaal was verkeerd ingesteld, was niet teruggezet. Oh ja, dan krijg je dat. Dus dan ga je dat proberen. En dan kan ik gelukkig rustig blijven. Maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen die daar dan uh, naartoe gaan... en die gaan dat proberen aan de gang te krijgen... dat ze dan zoiets hebben van... shit, het werkt niet. Nee, dat de hadden we al, afgelopen vrijdag hadden we het ook. moest ik ook zo gek hier naartoe reizen. En uiteindelijk hebben we het wel gered hoor, natuurlijk. Want zo zijn we wel. We lossen wel altijd onze problemen op hier binnen. Ja, dat we uh, dat wel. Maar ja, je zit er toch... Uh... Ja, ja, het is wel even op dat moment even, uh, even stressen. Je kan niet zo snel schakelen. Nee, absoluut zeggen. niet. Zeker niet als je een live locatie hebt. Maar nu moet je. Je kan of op de live locatie doen. Of in de studio. En daartussenin kan je niks aan doen. Nee, dat, uh, dat gaat niet. Want we hebben ook natuurlijk. Uh, de nieuwjaarsreceptie die gaan we ook weer doen, hè? De nieuwjaarsreceptie, dat gaan, dat gaan we ook doen. Daar uh, dat, uh, is CFM ook we bij aanwezig. Aan Weet je dat? Wat zeg je? Wanneer jij bent nog wanneer de nieuwjaarsreceptie was? Nou, ik durf het niet te zeggen op de radio. Nee, hij... Want dan krijg ik op mijn kop als het verkeerd is. Dus je moet het maar even opzoeken in de krant. Ja, daar stond een hele paar ook. Die hier gelukkig nog in... ligt. D dit is me echt... Die krant dus ja, die ik, helpt uh, ik zal door... ook even vertellen... ZFM Zandvoort zoekt de dingen op... in de Zandvoortse courant... om te kijken of het klopt. Ja, dat is een geheugensvereniging. Gilles Kok was vanochtend ook bij de radio... die ging iets vertellen over de winkeliersvereniging. Nou, kijk hoe het staat. En we hebben nog een andere winkeliersvereniging erbij gekregen... in Zandvoort. Ja, Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 6 januari in de haven van Zandvoort van half acht tot half tien. Nou, en die twee uur zenden wij precies uh, live uit. En dan zijn we er ook live aanwezig met uh, interview met de burgemeester onder andere. Ja, die moet natuurlijk ook zijn nieuwjaarstoespraak moeten doen natuurlijk de dus live op de radio. En uh, we gaan natuurlijk met, uh, hoe heet? sponsoren ervan. Uh, sponsoren? Sponsoren. Uh, sponsoren sponsor, sponsor, uh, sponsor, gaan we er ook van mee praten. Ja. Dat is uh, Holland Casino, hè. En gemeente Zandvoort natuurlijk. Dat, uh, nou ja, al die andere partijen die meedoen. Want ik, ik weet nog wel, vroeger toen er dus nog geen algemene uh, nieuwjaarsreceptie was. Dan had je gewoon op wel tien locaties had je een nieuwjaarsreceptie. Oh. En dat was meestal nog op dezelfde dag ook. dat de is helemaal gek. Ja, dan kan je dan als radiostation, je, ja, je kan er wat tussen gaan met een wandelzender, Maar je kan, er geen live, je kan er niet live gaan dan... Nee, maar omdat het dus overal op verschillende locaties was. Want dat was en bij de reddingsbrigade. En het was bij de Bomschoutenbouwclub. En dat was dan uh, bij de Brandweerkazerne. En het was bij de gemeente. Nou, <laughs> en op hetzelfde. Mensen waren er ja, helemaal ja. gek van. Dus dat hadden ze bedacht van... Nou, weet je, we gaan het uh, proberen te doen op één locatie. Nou, dan was er alweer kritiek op. Waarom nou altijd in de haven van Zandvoort? Nou, dat kan ik je uitleggen. De haven van Zandvoort is de enige locatie... die zoveel mensen kan herbergen. Ja, dat is zeker waar. Maar we zaten vorig jaar in Nautiek. Je ja. kon er ook vrij veel in. En we hebben de, dan 2013, toen ik hier begon bij ZFM... Uh, hadden we in een nieuwe brandweer waar de brandauto's normaal staan. Ja. Ja, en dat was ook een hele mooie locatie ervoor. Maar dat is weer heel veel organisatie van tevoren. Hè? Want ja, je moet staarttafels hebben. Je moet stoelen hebben voor mensen die niet zo goed ter been zijn. Je moet de hele horeca laten aanrukken. Dat moet daar allemaal neergezet worden. Want dat staat daar standaard niet. Nee, dat is, dat is wel weer zo. Je moet alles inhuren ervoor. Kijk, en als je een stroomtent gaat doen, ja dan is het... Uh, Heel makkelijk dan weer eigenlijk. Dan is alles al geregeld. Je hebt alles er. Dus dat is de reden dat ze dus kiezen voor de, voor de haven. Want ja, die kunnen gewoon de meeste mensen herbergen. Als ja, er mensen wel. zijn die dus een beter idee hebben met een andere locatie... waar net zoveel mensen in kunnen... Geven door naar gemeente, zou ik zeggen. Dan, uh, dan kan het natuurlijk. Hè. Ja, absoluut. Pakt het met de absoluut. Ik zeggen, wij zijn ook hartstikke blij met uh, de haven. Want we hebben daar natuurlijk ook een keer live gestaan. Tijdens, uh, wat hebben we daar gezien ook weer? Tegen de historische Grand Prix dat weekend hebben we in de haven gestaan... En we hebben, we hebben heel veel dingen eruit gezonden. We hebben daar Onze, onze 25-jarige bestaan hebben we daar ook gevierd, trouwens, in de haven. Jubileum. Was, was dat de 20-jarige bestaan dan bij uh, Take 5? Ja, dat is, uh, was bij Take 5 Ah, Oké. Okay. Ik heb nog wat hele oude dingen als van vroeger. Echt? Maar ook hele oude reclames, wist je dat? Nee, dat, ik uh, ken ze alleen van uh, 2016. zeg <laughs> je heel eerlijk. Ik zal eens even kijken waar dat staat. Dat het is wel leuk, het leuk om eens even wat uh, te draaien. Want dan, Wat is dan oud? 2000, 1980. En toen bestonden we nog niet. Uh, 1991, volgens mij. Oh, dat is een. Uh... Nou, dat is lang geleden, in ieder geval. Uh, rekenwonder is niet zo goed vandaag, maar dat is lang geleden. Ja. Nou, even kijken, hoor. Wat hebben we hier. Oh. Oh. Moet ik even kijken, hoor. Dat is de Hitversnelling. Ken je dat? De Hitversnelling. Ja. Nee, die. Uh is niet zo bekend bij mij geweest. Hits hoor je overal. Maar nog nooit hoorde jij zoveel hits in slechts twee uur voorbij komen. CFM, radio vanuit Zandvoort, presenteert... iedere werkdag tussen 4 en 6 de hitversnelling. De hitversnelling, bordevol hedendaagse hits, tips, info... en uiteraard iedere hitversnelling weer om half zes... de C107-phone in waarin jij live de groetjes mag doen. De hits vanuit Zandvoort, iedere werkdag tussen 4 en 6 in... De hitverzelling. C107. De hits voor jou. Ah, dat is een lekkere jingle. Dat, waarom hebben we dat nu niet meer? Ja, dat is 1991, hè. Dat mag niet meer. is zo jaren negentig, dit. Nou, ik vind het uh, wel uh, het nieuwe nu eigenlijk ja. ook. Nou, we hebben wel een verzoekje doorgekregen. Oh, van wie? Albert-Jan Vos. Oh, de vaste <laughs> luisteraar. Het beste paard van stal. Ja, als oud programmaleider uh, en dan niet met de lange ijmer met EI. Uh, nee. Hij houdt natuurlijk een boel een beetje in de gaten. En hij uh, zit aan de radio gekluisterd. We hebben tegen hem gezegd. Albert, kom even gezellig langs. Kun je nog even een babbeltje doen? Kwartiertje nog minuten. We kunnen ook even ja, telefonisch benaderen. Ja, maar ik ben met mijn vrouw. Ik, nee, maar die vrouw mee gewoon lekker gezellig. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar we kunnen hem ook even telefonisch benaderen straks. Ja, nou hij gaat zometeen wel bellen als hij dit hoort. Want uh, ik heb. Uh... Ja, of hij zit radio uit en dat kan ook nog, hè? Nee, dat denk <laughs> ik niet. Want hij had namelijk uh, CeeLo Green Live from Daryl's House had hij aangevraagd met I Can't Cover that. Oh, gezellig. Nou, ik heb hem uh, gevonden op, uh, op internet. Ja, de, de legale versie. Op uh, YouTube. <laughs> ja, dat is het legaal. En ik ga eens <laughs> kijken of er wat, uh, wat uitkomt en of het inderdaad is wat, uh, wat hij uh, denkt dat hij uh, die gedraaid gaat worden. Zandvoort. Ieder, ieder, ieder. ieder etmaal meer voor de westkust.